Piet Finch met het NOS-journaal. Staatssecretaris Knapen voor Ontwikkelingssamenwerking schort een deel van de hulp aan Jemen op. Het land zou dit jaar bijna 24 miljoen euro van Nederland krijgen. Daarvan gaat de uitbetaling van bijna 15 miljoen als bijdrage aan overheidsprojecten voorlopig niet door. Nederland geeft wel 9 miljoen euro aan projecten die via ontwikkelingsorganisaties direct ten goede komen aan de bevolking van Jemen. Zoals een hulpverleningsproject voor zwangere vrouwen. Franse helikopters hebben in Ivoorkust een wapenopslag beschoten van president Bakbo. Twee helikopters vuurden raketten af op een militaire basis in Abidjan. Er volgde een zware explosie. Het is niet bekend of er doden of gewonden zijn gevallen. Franse president Sarkozy heeft gezegd dat Frankrijk optreedt na een verzoek van VN-chef Ban Ki-moon. In Haiti zijn de presidentsverkiezingen gewonnen door de zanger Michel Martelly. De kiescommissie heeft hem in een voorlopige uitslag aangewezen als winnaar. De definitieve uitslag wordt op 20 april bekendgemaakt. De 50-jarige Magdellie, bijgenaamd Sweet Mickey, versloeg in de tweede ronde oud-senator Mirland Maniga. Bij de beschadigde kerncentrale in Japan wordt radioactief water in zee gepompt. Het gaat om ruim 11 miljoen liter licht radioactief water dat volgens de autoriteiten geen gevaar oplevert. Door de lozing moet er ruimte vrijkomen voor de opslag van water dat zwaarder besmet is. Afgelopen zaterdag werd bij reactor 2 een lek ontdekt en het is nog niet gelukt om het te dichten. Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE, maakt zich zorgen over de persvrijheid in Turkije. In een rapport van de OVSE staat dat 57 journalisten in Turkije vastzitten. Ze zitten vaak lange gevangenisstraffen uit. Daarnaast lopen er nog 700 tot 1000 strafzaken tegen journalisten. Meeste van hen zijn opgepakt op grond van de antiterreurwetgeving. Volgens de OVSE maakt Turkije daar misbruik van.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 Samen met een collega ook uit Nederland en een collega van het Amerikaans Bijbelgenootschap. Als gastheer hadden we uiteraard een collega van het Peruaans Bijbelgenootschap. En daarna ben ik alleen nog een week naar Cuba gegaan voor de collega's van het Bijbelgenootschap op Cuba. En ja, wat, wat doe je tijdens die besprekingen of reizen daar? Wij kijken naar projecten die ze uitvoeren. Een voorbeeld noemen het eerste...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 ...als ze niet kunnen lezen en schrijven... Mm -hmm. uh, uh, ...toch de Bijbel, Gods woord kunnen horen. Mm. Nou, dat is één project... ...wat met vertalen te maken heeft. We zijn ook... ...een uh, lange reis... Uh, ...met een busje over... ...hobbelige wegen... Mm. ...dwars door de anders heen... Zo. ...naar een uh, project geweest... ...waar kinderen... Uh, ...geholpen worden... ...om een stuk uh, ontbijt... ...te krijgen... Mm -hmm. Dat wordt door medewerkers van de kerken zelf gemaakt. Een soort uh, pap, ja. maar ook brood erbij. Ja. En dat wordt dan uh, gegeven als ze ochtends voor schooltijd een uh, soort zondagsschool kinderclub ja. ja. hebben. Nou, we moesten al om uh, vier uur uit bed omdat we in vijf uur in de auto moesten zitten. Want het project begon om zeven uur. Zo. En uh, nou ja, dan komen er kinderen inderdaad uh, van heen en ver naartoe lopen.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 En dat heeft uh, nog steeds uitwerking. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Mijn uh, vrouw en ik hebben uh, uh, tien jaar in België gewoond. En toen we uit België weggingen, toen kwamen we kwam weer naar Hailem, waar ik toevallig ook geboren ben. En uh, toen zijn we op zoek gegaan naar een kerk waar wij ons het beste thuis voelden, onze kinderen zich het beste thuis voelden. En uiteindelijk zijn we terecht gekomen in de kerk van Nazarena.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 ...waar ik uh, verantwoordelijk was voor een heel stuk organisatie. Mm. Uh, de hoogtijdagen waren 200 studenten... ...die intern in het oude Jezuïte klooster woonden. In Heverlee was in het, In he? Heverlee ja. ja. En uh, die kwamen uit uh, veel verschillende landen. Er werd lesgegeven in het Nederlands mm. en in het Frans. In de Franse afdeling, maar ook heel veel mensen uit Franstalig Afrika. ja.